Afternoons by Lucien Greke. As I wake up in the morning and I take a look around, I can see the arms of other men scattered on the ground. And I smell the chance of death arising from my gut, like the thousands that were gathered to the life of this mud. As I it on the stone. And it's god forsaken land where once upon a time A week on hand-in-hand hand. I can feel the world revolving Like a blender in my mind And I'll never understand The exhortations of our kind in the race And no reason To pray for this to end Cause the fires are burning On these hills my body, had an angel at my head, and as I began upon the flooding from this riverbed, I could hear the trumpets calling me towards the snow shore, but a passenger was absent in a bloody fog of war, and it rained, and no reason to pray for this to end, because the fires are burning on these hills. Circle J hier op Radio 501 in Afternoon. Goedemiddag, ik ben Lucian Geefkes en uh, de komende twee uur uh, gezellige muziek en heel veel volk uh, kan ik je vertellen. Dus uh, maak je borsten maar nat of je borsten, uh, tenzij je mannelijk uh, of vrouwelijk bent. Hoe zit dat ook alweer? Nou iets met borsten. Um, ja, dit was Circle J met het nummer en dan moet ik even zoeken, want hij ligt ergens onder. Of heb ik hem net aan Anja Pleit ges, uh, gegeven, die uh, zojuist al in de studio is aangekomen. Net als uh, Simon trouwens de bassist en dus de, de, de gitarist, zangeres. Van uh, niks minder dan Calio Gaio. Maar dit was uh, Circle J, ook uit Utrecht. Met het nummer On These Hills. Hartstikke leuk. En uh, ik hoorde net dat het eerste plaat was. En uh, waarschijnlijk gaat er dus in het komende uur nog meer uh, van deze luidjes uh, voorbij komen. Kun okay, je er iets over zeggen? Anja, ah, nu je toch staat. Je mag uh, heel dichtbij de microfoon praten, schijnt. Uh, ja, ze nee, dus kan er nu nog even niks over zeggen. Maar misschien komt dat zo nog wel even... Eh, uh, ja, dat krijg je als je mensen voor het blog zet. Even kijken. In ieder geval, Damn it No Bacon komt hier nu. Met het nummer What Was That? Ja, dat inderdaad. Als er dan iets gebeurt en je weet niet wat gebeurt er in verhaal maar dan vraag je je af: What was that? There's a non-stop music show that never stops. But it stops every 10 minutes of so. So they can let you know about a new kind of ringtone. You can ring Tony. Hey kid grow, it's on sister channel, on so and so, PM getting down with the tension, Gone funk, pick a question, multiple choice, pre-selection, and an re election, what was that, all geek to me, to be a nerd these days, you need a university degree, but that's okay. They got a 95% pass rate. If you pay your fees, worth three jobs a week just to read a little history. There's a market research database. When prompted, it regurgitates. My bank details cross-reference with my low life spent in cyberspace. They know what I eat for breakfast. They know just what jerks my chain. Freshly squeezed, consuming fashions nailed to my consumer habits. They know it's a lever to sit my switch. Got my DNA all over it. Ask the man from Tesco, every little helps you know Ooh, what was that all oh, geek to me? To be a nerd these days, you need a PR strategy But that's okay, that's okay to say, trust us, we're experts Say you're gonna need a little extra warranty For your checkered history magician show. Watch him very closely now. Gold law may betrays how he makes a play with his right hand. bleeds our hearts and minds. It's a double flip back on a double stand. A double take on a double bind. Ambidextry Bobby Dazzles. 45 minute gig with tassels. Left hand, super a landmine And it's a slider hand of the mind. Whoa, whoa, whoa, whoa, what's that? Okay. my party. Something special for the weekend, sir To clean your cache history Didybot. Sick that thing. En dat is natuurlijk Skinny Bones of uh, van in plaat Summer Range. En dat gaat allemaal over. Nou, en vooral het nummer Summer Range natuurlijk zelf, dat gaat allemaal over de klimaatverarming. Of ver verwarming, natuurlijk ook. Dat kan ook. En het verandert allemaal. En ja, op het hoesje kun je, kun je ze ook in zee laten zakken. Ja, hartstikke leuk. Goed, ja, ik had al iets meer uh, voorbeloofd dan anders. Vorige week was het weer iets meer. Ja, wat was vorige week was vooral heel veel King Crimson? Want we een Kim Crimson uh, uh, platenkast van Henry van Dijk. En uh, nou heb ik toevallig geen muziek van used waar De band waar Henry van Dijk in speelt. Maar misschien kan ik zo nog wel even wat uh, muziek uh, terugvinden ergens. Ik ben het eigenlijk helemaal vergeten te vragen. Door alle consternatie. Hier in ieder geval uh, degelijke Nederlandse volk. En een band die niet meer bestaat. Maar wel echt uh, goed opgenomen. Zeg dan weer. En dat nummer heet Didrina van Amarant. Met een... Uh... Ja, het is gewoon heel degelijk opgenomen, lijkt het zo, zeg. Deze heb ik dus al gehad, hè? Wel een heel leuk liedje, maar misschien moet ik dan dat nummer daarna doen of zo. <laughs> ik denk dat ik die er nou al ingestopt heb. Het is een heel ander programma waar dit soort dingen gebeuren. Even kijken hoor. Ik laat hem gewoon even doorlopen. Nee, maar het ging er wel over om dat ik de balcony players wil laten horen. Die zijn nogmaals Ditty Bobs. Hele leuke band uit Los Angeles. Wat nou California? De balcony players uit Amsterdam, Rotterdam misschien ook nog wel een beetje, en Utrecht. Met allemaal consortiumleden En er zit ook iemand uit Louisiana. Nee, maar dat nou? New Orleans. Tof, zegt, Louisiana is heel wat anders. Jij hebt iets met overrachtend uh, te maken. Maar goed, dit is het nummer. Hoe zeggen? Chasing the Clowns. Nou, oh, dat is Engels. dus. Dat was de juiste plaat van de players, Of eigenlijk moet ik zeggen zeggen, players, Want ze gaan de hele wereld over. Gaan, uh, in januari gaan ze weer ergens richting Wenen en, uh, en Tsjechië en weet ik veel wat. En onlangs hebben ze nog een heel wereldtournee wereld gedaan. Dan zijn ze door uh, Latijns-Amerika nou, en Amerika zelf natuurlijk, Europa. Geen Azië en ook geen Afrika. Maar ja, wat niet is, dat kan nog komen. In ieder geval uh, hoog tijd om uh, wat illegale activiteit te ontplooien. Zoals ze draaien van deze plaats van Casbah... En dat nummer heet dan ook illegaal. We zijn allemaal namelijk illegaal. Al dus, kasba. Grenzen. En wie ik ken, ja, die kent me. En waar ik ook ga of sta, bepaal ik zelf. De geluiden gaan van links naar rechts. Scheve gezichten spelen wij recht. Waar ik ook ga of sta, bepaal ik zelf. Hokjesgeesten bezoeken mij al jaren. Maar mij kunnen ze toch nooit plaatsen. Want ik ben wie ik ben en anders niet. Ze zijn allemaal allemaal illegaal Ze zijn allemaal allemaal illegaal Ze zijn allemaal allemaal illegaal Ze zijn allemaal allemaal illegaal bien Ce que je raconte, c'est la vérité, la vérité qui compte. On veut un passeport sans frontières. On circule partout comme le vent et la lumière. Noir ou blanc, on a des racines. Oublions ce monde plein de rancune. Écoute-moi bien, la vie c'est rien. On reste toujours, toujours des clandestins. Nous sommes tous, tous des illégaux. Voilà. Nous sommes tous, tous des illégaux. Sommes tous, tous des illégaux Où y'a nanan tous des illégaux Ja, dat is toch een hele geruststelling. We zijn allemaal illegaal. Al Kasba uit Amsterdam. Volgens mij komt die groep. En hartstikke leuk. Um, wat ik nou maar even wilde zeggen. Is dat we natuurlijk vorige week. Henry van Dijk op het laatste moment. Toch nog in de platenkasten uh, hebben gesleurd. Henry van Dijk van de Hoornse band Used. En daarvoor zat hij in OXO. Een King Crimson achtige prog rock band. En daarvoor, uh, daarvoor zat hij in geen band. Want dat was aan het begin van de jaren 80. En uh, het leek me dan wel aardig om dan, ja, zoals te doen gebruikelijk... dan weer muziek te draaien van de gast van vorige week en de gast van volgende week. Maar dat komt straks naar de donderdisc van vandaag. En wat dat is, dat ga ik nog even geheim houden. Ook al weet je dat wel, uh, dan nog hou ik het toch geheim voor de vorm. Dit is het nummer She Said van de nog te verschijnen EP van Juist. Daar zit hij dus uh, in te drummen. En nou gaat het toch niet goed, hoewel me net, ver... net gezegd is dat het uh, wel goed zou gaan... Gaan we het gewoon nog een keer met een andere. Gelukkig staat hier 80 keer. Nou, dit is geen... Uh, nee hoor. Hacht het niet. Summer Rains, dat lijkt me nou wel een mooi nummer om te draaien. Maar ook dat doet het niet. Nou, zo krijgen we weer... Uh, ik denk dat ik toch wel iets van Oxo ga opzoeken. Ondertussen richten wij ons even hier... Ja, je wordt van de ene verrassing in de andere gestort als luisteraar. Ik zie het allemaal gebeuren. Maar ja, jij zit thuis dan maar. Of op je werk. Met je bakje soep. Uh, terwijl wij dat straks gaan doen... Uh, Zit je daar een beetje vertwijfeld naar het computerscherm te staren. En van wat komt het nou allemaal. Maar dit is dan wel de Donderdisk. Dat kan ik je dan wel zeggen. En het is Saigon. En niet uit Saigon, Want zo heet die band gewoon Saigon met een nummer. Not like that. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. De Donderdisk. I could be paralleled. To Equivalent to ignorant depends on the matter. Well, if it's that insignificant, I just have to tell a nigga to kick rocks with flip flops. Rapper, rapper, tell to sit in a cell to snitch hop. I ain't paying the dis job. He ain't getting the wristwatch. I'm the realest to make it. He taking dick in the shit by I kinda get why I'm legit. Mostly to the folks who think dominant. I see why this dishonest shit is so prominent. See the kids that's rhyming it. It ain't living out a line of it. You ain't hood money, not good money. You kind of fit. The kind of vagina, I get on some Lola Falana shit. Interstate 95 in the state, not vibing it. With that Coke and them nommas, bitch. Hold up. What time is it? The clock strike 10. I guarantee none of y'all be on the block like him. Cock the fit back, you get back. Who click, clack, you's good that. A lot of niggas bust their guns, but not like them. The record labels are scared of me. Internet got a back. First, they said I was gang. Then they said not exactly. I rap about politicians, rap about tactics, the loser maneuvers, the ego Hoover reenacters. Being them on my black shit, they be trying to silence me, but to do that shit, they'll have to do it violently. Clack clack that. They guns but not like them. A like lot them. of niggas bust their guns but not like them. Y'all niggas is lukewarm, y'all ain't hot like them. Um. Them motherfuckers my brothers, they are not my friends. We the band with the bond from grams on the okay. home. A lot of niggas bust their guns but not like them. Y'all niggas is y'all ain't hot like them yeah, yeah. some motherfuckers my brothers they are not my oh, friends my we the band with the bond from grams on the arm the uncut dope you had to land on the farm yeah. rapping in the arenas rubber bands to the moms getting high to sinatra in the sands of the palms reminiscing my rapping with big the man niggas did it big but not like them not like drink champagne in the ocean just to drown my sins shit afraid when ballet pull around my bench these niggas from? know my beginning but not my end World. yeah it's mm -hmm. me and yeah. saigon and the paisans uh -huh. network behind us like we verizon go ahead and chill out get your vibe on cause this could be the day that you died on Ja, dat was het Donnerdisk voor vandaag. Uh, ja, Miss Saigon dus niet, maar wel Saigon met Not Like That. En wij gaan ondertussen door. Gewoon vrolijk met de platengast van volgende week. En volgende week is hier te gast Kato van Dijk. Je kunt haar natuurlijk kennen van de Van Dijk Band. Ja, dat was een Indo-rockband. Um, ja, toen zij nog klein waren en gingen met, uh, ze waren populair in heel Indonesië. En dat was natuurlijk grappig met papa van Dijk. De hele familie van Dijk... Uh, speelde uh, oude klassieke Kronjong uh, muziek, maar dan uh, verpopulariseerd. Oh. Het was ook een woord trouwens, vorige week in, uh, in uh, uh, vorige week gisteren, in het uh, Nationaal Dicté, maar uh, Indonesialiseringsprogramma. of zo is. Maar tegenwoordig is er gewoon een hele makkelijke band, The Soldiers, en aangezien het kerst is, en uh, we dit in de, de database hebben staan, is hier het nummer You've Got Balls, van vorige week, hè? vorig jaar. Wat is het nou weer? Ik ben wel goed, uh, goed op dreef. En daarna beginnen we met de platenkast van Anja Pleit. Maar eerst dus de Soldiers met You've Got Balls. Een uh, inderdaad, met ballen. you to fool my mind. Muchas gracias. Ja, pleit! Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio van Radio 501. Redelijk makkelijk kunnen vinden, neem ik aan. Ja, dat was niet echt moeilijk, nee. Zo dicht bij het station kan bijna niet. Nee, maar toch kan het. <laughs> op het bron op het had nog gekund. Ja, het had ook nog gekund, maar dat is wel lastig met al die vertrekkende treinen. Het Zeker voor een radio, station. Ja, dat is toch. En dat dat, dat ding, ding, ding, uh, ding, dong, ding ereen. Uh, nee, dat is geen, uh, geen doen. Anja, oh, uh, je bent zangeres en gitariste bij, uh, bij, bij, oh, ja, nee, bij CDO Gaio. Uh -huh. En uh, dat is leuke reden dat ik je hebt je heb gevraagd om hier te komen. Ik ben heel benieuwd naar uh, uh, wat je drijft. Je bent uh, toch van oudsher een van de, de liefstmeden van, uh, van de groep. Klopt. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat, jou, uh, wat jou inspireert. Kan, kan je ongeveer uh, omschrijven wat voor muziek je maakt voor de mensen die, die vorige week uh, verzuimd hebben te luisteren naar uh, de nieuwe single? Wij maken uh, folkmuziek met uh, akoestische instrumenten die, uh, waarvan wij meestal de elektrische variant gebruiken. En ja. het is uh, vrolijke muziek over het algemeen. En, uh, ja. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Het is al zo ja. moeilijk om je eigen muziek te beschrijven. Ja, ja want je zit natuurlijk middenin. Je ja. kan het beter van buitenaf. Het ja. wordt heel vaak ja, toch omschreven als partyvolk of feestvolk. Mm -hmm. Dat wil zoveel zeggen, van je speelt het op een podium en je krijgt het publiek behoorlijk aan het dansen. Dat vinden we wel leuk, ja. Ja, ja, ja dat, dat is leuk. Dat, dat zien we graag. Ja, want in de loop der jaren zijn er ook wat meer bijgekomen. Simon is ook meegekomen van de Bas. De mm -hmm. baspartijen was er in, in het begin ook nog niet bij. Ja, klopt. We dus... zijn met z'n drieën begonnen. Met Kalio Gaio. Toen werd er dus ook nog niet zoveel gedanst. Nee. nee. Maar meer, dat was meer een soort Ierse volk. Uh. Nou nee, het is altijd wel... De invloeden zijn altijd wel gevarieerd geweest. De invloeden komen overal vandaan eigenlijk. Ja. De hoofdinvloeden zijn wel Iers en uh, Oost-Europees, zou ik zeggen. Ja, wat veel mensen zeg maar Balkan ja, Roma. noemen. Ja, ja, ja Roma. Nou ja, Roma-muziek. Ja, precies. Zeker toen de tijd was, uh, was de Balkan... Uh, virus is nog helemaal niet uitgebroken. En uh, de plaat die je zo gaat draaien van Apparatschik heeft ons wel in aanraking gebracht met, uh, met muziek uit het oosten, die uh, ja. in ieder geval mij ook heel erg aanspreekt. Ja, want je, laten we zo zeggen, Cario is uh, begonnen in 97, 98, hè die tijd? Ja, ja. Ja, ja, ja en de, uh, de Balkan beat uh, hype, om het zo maar eens even te noemen, die begon een beetje. Nou, wat zullen we zeggen, in, in, halverwege 2000? Uh, in ja, Fantasie? zoiets denk ik, ja. Want dat heeft het volgens mij ook wel heel erg aangewakkerd, uh, de... Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel veel, dat, ook wel veel orkesten en... Uh, ja. Ik vind ook wel de gewone echte Roma-muziek, waar veel in wordt, heel erg leuk. Ja, met de, de jankende uh, violen, zeg maar. En de, nou, ja. niet per se natuurlijk. Nee, ja, dus vooral, ik vind vooral ook de zang spreekt mij heel erg aan. Ik hou, ik hou heel erg van zingen, ik hou van liedjes. En, ja. Uh, dus, uh, ja, want uh, apparaatje, je begon er net al over. Een band ja. uit uh, Oost-Duitsland heb ik zojuist uh, geleerd. Ja. Dat is ook een band uh, die het uh, uh, voor het drietal toen een beetje heeft aangewakkerd. Of was dat voor jou specifiek? Nou, <coughs> wij werkten in, toen, toen zij uh, in Nederland speelden... Um, ...werkte wij in het AQ, of in ieder geval een aantal van ons. Ja. En uh, wij hebben hun toen voor het eerst gezien daar ook. En toen zijn wij, hebben we ook veel met hun samengespeeld. gespeeld. En ja. gewoon rond de tafel in huis. En, gewoon jammen, uh, zeg maar. Ja. En er was ook geen taal die we allemaal spraken, maar muziek maken konden we wel samen. Dus um, het is gewoon een grote inspiratiebron geweest voor ons. En ja, want zij spelen voornamelijk Russische traditionele volk. Ja. Maar hoe, hoe was het dan om daarbij aan te sluiten? Want ik kan me voorstellen, als je dat nog nooit gehoord hebt... of je nog nooit echt actief uh, beoefend hebt... Dat, je, dat die akkoorden dan toch nog misschien een beetje vreemd zijn? Of, uh... Nou, dat is eigenlijk... Nee, nee. nee? De taal van muziek uh, is, is eigenlijk overal ter wereld hetzelfde. Ja. Dus dat, dat, eigenlijk ging dat heel erg makkelijk. Het was ontzettend leuk altijd. En, uh, dat wisselde zich elkaar ook af. En ja. zij speelden met ons mee en wij met hun. En... Uh, ja, dat waren hele mooie, uh, mooie sessies. Ja. Goed dat, een goed uh, gesprek uh, uh, was dat altijd. Ja, inderdaad. Een ja. goed muzikaal gesprek. Ja. Want uh, jullie spelen ze, of zingen zelf ook heel veel in het Jabbaraj, Zegt dat goed? Nou, we zeggen zelf in de taal die niet bestaat. In de taal die, die niet die, bestaat. Maar die iedereen kan begrijpen. Ja, precies. Dat is eigenlijk, daar is die filosofie ook ontstaan eigenlijk. Nou, toen is wel, zijn we daar wel mee begonnen. Omdat je natuurlijk al zingt, meezingt met... Een taal die je zelf ook niet kunt verstaan. Ja. Maar je snapt toch wel allemaal waar het over gaat. Ja, dat voel je natuurlijk aan alles. Ja, en je, bedoel, je kunt het ook zelf invullen. Je hebt er ja. wel fantasie voor nodig, maar mm -hmm. uh, dat mag je wel vragen van je publiek, vind ik. Ja, want is het ook een uh, cd uit die tijd of is het recenter? Ja, nee, dat is een cd uit die tijd. Ja. Want uh, Even kijken, ik zie hier uh, 1994. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik ben niet zo goed in jaartallen dat ik dat uit mijn hoofd nee, weet. Nee, nou ja, staat hier. En zo goed voorbereid ben ik ook niet. <laughs> nou, dat geeft toch helemaal <laughs> niet? Dat maakt ook helemaal niet uit. Ik, ik, ik lees het voor en dan denk hey, 1994, maar dat ja. is de tijd dat, je, dat jullie dat ook zou, aan tafel zaten. Dat zou heel accu. goed kunnen. We hebben het in ieder geval toen, toen is die, is die ook gemaakt, dus dat klopt. Ja, goed. Nou ja, uh, het nummer dat we gaan draaien is uh, Ulitsa. Precies. Laatste nummer van deze plaat. Van dus Apparachiek. Dat is natuurlijk een instrument van de overheid. Een soort apparaat, moet je maar denken. Hoe heet die plaat nou eigenlijk? Top. Ja, dat maakt niet uit, hè? Nee, Misschien heeft hij een... niet uh, nog een, nog een uh, titel okay. de plaat op de CD. Ja, Сайдовская улица моя. А есть у нас в районе молтаванки, Эх, улица известная, друзья, А старенькие дворники под металлитворики. Чтоб съяла улица моя, а старенькие дворники под металлей Чтоб съяла улица моя. Улица, улица, улица родная, Месоедовская улица Maar zei de Joodse kajmanci жидовскую ze je jou Joodse kajusamul, maar jij schillei van droomja, пусть мои враги. Песню liedje met zwoeien. En als de zon schat, zal hij het eerste keer een Van Monika Joukaj van de uit de film Gadjo Dilo, precies. Ja, is het dezelfde periode dat je dit, uh, dit hoorde? Of uh? ik denk dat het ietsje later is dat die film uitkwam. En, uh, die film, daar was ik heel erg van onder de indruk. Want waar ging en die over, film over? Dat, dat gaat over een Gadjo, dat is dus een uh, niet-Roma uh, die op zoek gaat naar de stem van Nora Luca, waar dat nu maar over gaat. En rond gaat reizen in, uh, op de Balkan. en uh, Op zoek naar die stem en dus overal uh, muzikanten bezoekt. Ja, en, uh, om te kijken of hij die stem terug kan herkennen. Ja, of hij die, die terug kan vinden. En en dan, uh, is, is dit de, de stem van uh, Nora Luca? Nee, dit is de stem van de zangeres van Anderdroom. Droom. Uh, een Hongaarse band. Met een hele bijzondere stem, vind ik. Een ontzettend mooie stem. Ja, ik moest even. Ik keek even een Ja, wennen. Nou, maar goed, na een paar stellen. seconden dan. Uh... Ja, een hele bijzondere stem. En, uh, nou, ik heb ze zelf uh, ooit in Paradiso gezien. En een hele oh, ja. kleine, intieme setting. Want uh, volgens mij was het een ingelast concert of zo. Oh ja. En uh, er stonden ook tafeltjes en stoeltjes oh, in de zaal. Het was echt een heel bizar optreden. Er waren ook maar heel weinig mensen. Maar het was wel. Ja, heel bijzonder. Uh, wij, wij, wij vonden dat toen wel echt heel erg mooi. Terwijl we zelf helemaal niet uh, heel erg uh, balladeachtige muziek maken, maar zij hebben wel die passie. Die, ja, dat, nou ja dat en uh, slaag ze om uh, over taalgrenzen heen uh, te kunnen communiceren. Ja. Dat is ja. het eigenlijk. Ja. Dat heb je wel mooi gezegd, vind ik. Ja, nou ja. ja. Af en toe zeg ik zoals dus wel eens wat moois. Nou. Maar uh, ja, dus uh, dat, dat is 98 geweest ook. Was dat in de tijd al van uh, Kaliogayo? Of was dat ook nog daarvoor? Ik zou het niet precies weten. Ik zou denken wel de tijd van Kaliogayo. Maar. Nou ja, maakt niet uit. Ergens in de jaren 90. Precies. Goeie oude jaren 90. Maar wel echt, uh, dat lijkt me wel een uh, aparte belevenis. Alsof een soort... Uh, Inderdaad, een soort restaurant-setting van hebben willen ja, maken met tafeltjes ja, en zo. Een beetje, ja, een beetje zo'n club. Een beetje zo'n ja. nachtclub-achtig. Uh, ja, dat zitting. kan me bij deze muziek ook wel voorstellen. Ergens. Ja, nou, ze maken ook wel heel erg up-tempo-nummers voor. Okay. Het is wel akoestisch allemaal. Ja. Ja, een beetje ho hoe jullie ook eigenlijk zijn begonnen. Ja. Dus dat... Uh... We gaan het even over een heel andere boeg gooien. als uh, Had je zomaar even bedacht. Ja. London Calling van The Clash. En uh, ik zou zeggen Wild Not. Laten we hem er gewoon uh, erin in Ja, doe maar. Ja, ze hoort het wel even met die muziek. Ja, mag het? Clash. London Calling. Ja, ze zeggen het zelf ook eigenlijk, hè. Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen? Ja, hoe kan je hier niet meer in aanraking komen, zou je bijna zeggen? Die tijd. Ja. Ja, het is gewoon oh, een oda aan mijn punkroots natuurlijk, Deze, dit nummer. Thuis wonen en uh, de wereld moet nog uh, verkend worden. En, uh... en veranderd natuurlijk ook gelijk. Ja, precies. Liefst tegelijkertijd. Ja. Want je bent tegelijk in 1977 uh, uh, meegesleept in de punk... Uh... Ja, dan gaan we weer ik met de jaartallen. Ja, die jaartallen, daar kunnen we, we wel mee ophouden, ja. volgens mij. Hoor, want, <laughs> geen idee. Maar ik wou wel de wereld veranderen. Ja. ja. Goeie zaak. het dorp waar ik vandaan kom. Want, uh, welk maar het is dorp, niet gelukt. Welk dorp, dorp je kom je vandaan? Ik kom uit Venraai. Venraai. Ik, ja. ik kan het niet horen dat ik uit Limburg kom. Ja, wel een beetje misschien. <laughs> maar ja, goed, dat is ook weer zo. Uh, <laughs> ik, ik, ik wil dat ook weer niet madinerend bedoelen en zo. Dus dat. Uh, <laughs> nee, ik, uh, ik spreek geen Limburgs. Nee? Nee. Mijn ouders komen er ook niet vandaan, maar ik ben er wel opgegroeid. Want waar komen je ouders dan vandaan? Uh? Mijn ouders komen, mijn vader komt van Texel en mijn moeder komt uit Amsterdam. Kijk, dus. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat pleit voor je. <laughs> uh, Malavita is het uh, volgende dat we gaan luisteren en wel het nummer. Mag jij uh, zeggen? Of. Of, ja, of wat? Nee, gewoon of. Ja. Nou, zet hem even om. <lacht> Ja, de reden is wel duidelijk geloof ik. Radio 501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 Dat vragen we van onze eigen mensen, maar ook van de mensen die hulp ontvangen. En om al die ontwikkelingsprojecten te kunnen betalen... steekt Humana ook in Nederland de handen uit de mouwen. Want we zamelen in ruim 70 gemeenten gedragen kleding in. Wilt u meer weten? Kijk op Humana.nl. Humana. Ontwikkelingswerk is aanpakken.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 Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BHV4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening.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 Astmafonds wordt in januari longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. De nieuws met Lucienne Gregers. ...van Anja Pleit. Ja. En zo zijn we alweer in het tweede uur beland... ...van jouw eigen platenkast. Oh, zeker. En aanlanden, dat deden we met... Ja, ...Amanditi Goed. Daar heb ik wat meer moeite mee. Ik ben blij dat jij het zegt. Ja, dan mag jij de, mag jij de titel doen. Iets la Moeie Moeie. Moei. La Moeie Moeie van de platen La Reina de la Amarcumbia. Het, uh, ja, we hebben al een paar Mexico. Mm -hmm. Jullie, We hebben al een paar vrienden gehad, want uh, voor, de, voor de eerste helft hadden we Malavita. Een zo uh, ja, wereldburgers zullen we zeggen die in Amsterdam uh, resideren, om dat zomaar eens even uit te drukken. En uh, deze komen gewoon uit Mexico. Die, die komen uit Mexico, ja. Volgens want... mij zijn ze daar nog niet uit geweest. Oh, nee. Die, deze kennen we ook niet persoonlijk. Nee, dit nee, is gewoon nee. uh, van de plaat. Ja. Bekend van de plaat. Maar ja. het is weer een gedeelde, een gedeelde muzikant uh, van de band, begrijp ik. Hoe bedoel je? Nou ja, dat de gehele band, uh, want je zegt deze kennen we niet persoonlijk. Ja. Is dat een gedeelde favoriet van de band? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja zeker. Ja, het valt val me, val me op uh, dat heel veel bands, uh, of dat het toch weer een favoriet is van de band. Dat geeft volgens mij wel weer hoe intiem jullie zijn met elkaar. Dat klopt. Ja, we zijn niet alleen maar, zitten niet alleen maar met elkaar in de band, maar we zijn ook heel erg goede vrienden. Ja. Al jaren. Ja, dat, dat, en dat geldt dus ook voor het schrijfproces, Ja. wat je tegenwoordig dus met, met Renske samen doet. Dat klopt. Ja. Want uh, daarvoor ging het dus, uh, nou ja, voilà. Met de, de, de, de oud-mandolinenspeler uh, Gina Santos. Banjo-speler. Banjo oh, ja. pardon. Ja, tegenwoordig hebben we mandoline die ja. wordt gespeeld door Wies. En ja. Toen uh, was het uh, banjo. Ja, maar hoe, uh, hoe gaat het dan? Want die loopt met elkaar in één pand? Of uh, hoe moet ik dat uh, zien? Hoe, hoe uitzicht dat, die, uh, die uh, um, ja, intimiteit? Nou, wij. wij uh, wij waren altijd met z'n vieren. Wij woonden met z'n vieren in een uh, pand op de kop van twee straten eigenlijk. Daar ja. zit ook onze uh, oefenruimte. Omdat okay. we dus geen buren hebben, kunnen we ook bij ons in huis uh, oefenen. Oh, echt, uh, echt en, aan de kop. Dus je hebt ja. eigenlijk alleen maar achter je buren, ja, zeg maar. Ja, klopt. Oh, ideaal. Ja. Ja. En uh, tegenwoordig is dat dus met z'n drieën. En uh, ik woon, uh, we hebben daar uh, eigenlijk uh, drie appartementen in, in dat blokje. Dus ja. we, al, we wonen niet... Uh, als woongroep, maar we hebben wel allemaal eigen voordeur en keuken en zo. Alleen een soort gezamenlijke woonkamer of zo? Of ja, kamer. tegenwoordig hebben we een gezamenlijke woonkamer omdat uh, Egbert er dus, uh, niet meer is. Uh, ja. Anderhalf jaar geleden overleden is. Ja. En, uh, dus dus nu uh, is dat onze woonkamer eigenlijk? Ja. Ja, het nee, lijkt me een hele heftige ingreep, ook omdat je natuurlijk met elkaar in een huis woont en dat we iemand dan in één keer. Uh... Ja. Ja, het is ontvalt. Een, ja, dat is uh, de zwaarste tijd uh, van mijn leven ja. geweest. Ja. Want toen hebben jullie eigenlijk dat nog vastgehouden aan het feit dat jullie nog uh, uh, een concert ook in, op Woodlands uh, hadden staan. Uh, ja, dat... Volkwoods bedoel je? Folkwoods, ja. ja. ja. Volk Woodlands dat is het anders. Ja, dat is ze een... Bossen? Ja. Maar ja, dat had je nog op het programma staan en daardoor zijn we eigenlijk nog een beetje doorgegaan of Nou, we hadden nog wel meer op het programma staan. En we wisten natuurlijk dat hij ziek was. En we hebben wel een goede vriend gevraagd om ons te ondersteunen eigenlijk. Dus die heeft ook in de periode dat wat ziek was. En heeft hij ook al meegedaan met ons. En toen hij dood was, kon hij ook meespelen. Ja. En uh, we hebben wel wat concerten afgezegd. Twee geloof ik, hè, hebben we er afgezegd. polle in Gent. Wat natuurlijk ook wel heel jammer was, maar dat was echt te snel. Ja. Het was in de periode dat de ziekenhuis wel al duidelijk dat wij in ieder geval door wilden gaan. Want ja. zeker in zo'n tijd is muziek zo belangrijk eigenlijk. Het is eigenlijk de enige... Ja, zeker omdat het voor jullie dan ook echt een manier is om te communiceren. Ja. Nou ja, en ja. je moet er toch een beetje over praten. Dan is het, als je dat ja. kan combineren met zoiets moois als muziek, dan is dat... Ja. Uh... Ja, en ja, dat heeft ons ook, ik zo'n band met Egbert, die muziek ook. Dat, ja. Ja, dat, dus dat was eigenlijk wel gelijk duidelijk. Dus het eerste concert wel, na Egberts dood, was wel folkwood. Ja. Wat we gedaan hebben, als ik het wel heb, ja. Ja, ja. want in, uh, dit jaar is uh, Wies erbij gekomen. Nou, eigenlijk of is speelde is dat vorige Wiese, week, al, nou, vorig nee, jaar al? Wies heeft ook al op de CD-presentatie meegedaan. Ja, want zij, zij speelt toch ook al partijen op Partie Parti nou, ze staat niet, niet op de plaat, maar ze heeft wel op de presentatie meegedaan. oké. Oh, okay. En uh, ja, sindsdien uh, is het eigenlijk alleen nog maar... Uh, ik denk eigenlijk dat het echt wat nog geleverd had, ze nu ook in de band gezeten. Alleen waren we dan een grotere band geweest. En nu ja. uh, is het zo uh, geworden. Ja. ja, zo gaan die dingen. Ja. Nou, eh, op, uh, op naar de muziek uh, zou Precies. ik willen zeggen. Uh, want wat heb je me in handen gedrukt? Dat is Chase Sudaka. Ja. En uh, da daar uh, gaan jullie in januari mee spelen, Ja, klopt. In Tivoli de Helling. 16 Niet januari, verkeerd. geloof ik, hè? Ja. 16 januari. En ja. zijn er nog kaarten voor? Ja. Er zijn nog kaarten voor. Nou. Ze dus komen allemaal. Gewoon komen, want jullie kennen Calio Gaio al, want uh, vorige week dus Gazo. En uh, er komt ook wel van, regelmatig wat uh, voorbij van die, uh, in ieder geval de laatste plaat die verschenen is, uh, Partie Iprie. En uh, dan spelen zij hier dus ook uh, in Utrecht. En welk nummer wil, jij, uh, wil je laten horen? Dat is Quiromaz, het eerste nummer. Gewoon Dat ouderwetse is. nummer één. Even kijken en uh, die klinkt ongeveer zo. llegó. Otros dicen para qué luchar, muchos creen que no pueden más, pocos creemos que todo es posible cada día más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Gracias, gracias por compartir. gracias por tanta vida. utopía de seguir. Gracias, Nico se acolifatara tu es forni vecinda. Las madres de la plaza, María Chichipita, caimada da Galiza, matando la maldad. Apucho es Calpones y hermandad. Uh -huh. La fuerza del día no es una novedad Empezando por ver un asesino intelectual Usa la política para especular Hablando a la gente como si fuera a cambiar No te mata él, pero te manda a matar Mientras los ricos dueños de la ciudad Los pobres más pobres ya no les queda lugar Las almas se apagan día a día un poco más Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Je Quero más. Altijd meer, we willen altijd meer. We willen altijd meer, nou ja, dat is mooi, want het, uh, het is het eerste nummer van deze plaat. Met een dvd er ook nog bij. Tudo é possibele voor de mensen die dat willen weten. Alles is mogelijk, denk ik dan. Mm -hmm. Ja, dat lijkt mij ook. Ik ga ja, niet echt Spaans of zo. Maar nee, maar goed, uh, het is eigenlijk net als Alles met, uh, met jullie, uh, jullie platen. Dat begrijp je toch vaak ook wel weer ongeveer wat het, wat het, uh, wat het betekent. Nou ja, party dat, ja, dat drukt het eigenlijk wel uit. Hè? Dat is uh, feest en uh, tranen. Precies. En dan komen we toch weer even terug uh, op uh, die tranen. Dat kunnen natuurlijk ook tranen van weemoed zijn of uh, van, uh, van geluk. Want, uh, uh, ja, zeg, zeg zelf maar, ik heb hier een nummer gestaan. In ieder geval van uh, Egbert de Braber, ja. de banjo-speler. En ja. een van de muzikale breinen uh, van Calio. Van Calio. Ja. Een van de grondleggers van wie wij ook heel veel geleerd hebben allemaal. Ja, want hij heeft jij... mij uh, gitaar leren ja. spelen en uh, ik heb uh, um, met hem uh, al muziek geschreven tot nu toe. En uh, dit zijn opnames die heeft hij gemaakt toen uh, Simon in de band kwam. Simon ging altijd al veel mee met ons toen we nog met z'n drieën waren en met z'n vieren. En, uh, toen op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, eigenlijk wil ik gewoon meespelen. We speelden toen ja. ook uh, zondagavond... Uh, eigenlijk iedere zondagavond in de Ierse pub. Daar deden we ook gewoon onze eigen dingen. Ook wel mee met anderen. Met Ierse muziek speelden we mee. Mm -hmm. en... Het was eigenlijk een soort uh, folkloristische uh, jam-sessie. Ja. ja, zoals in Ierland ook altijd is ja. eigenlijk. In de... Maar dat is dan meer zondagmiddag. Ja. Wij deden het dan op zondagavond. Ah joh, wat geeft het. En uh, met veel drank gepaard gaande avonden. Altijd erg leuk. Jaren gedaan. En op een gegeven moment wilde zij maar ook wel uh, instrument spelen. En toen heeft hij deze opnames gemaakt, zodat zij daar daarmee uh, mee kon spelen op de bas. En uh, dat is nu natuurlijk een, um, ja, een, een pareltje voor ons, dat we dat nog hebben. En uh, dat vind ik ook wel heel erg leuk om te laten horen, omdat die zo uh, belangrijk voor ons is. En uh, een ode aan Egbert. Lijkt me mooi. When I Was On A Horseback, gezongen en uh, gespeeld door Egbert en Braber. Juist. We'll Ah, zoals beloofd, Circle J, tweede nummer in uh, deze, dit programma van Afternoons uh, hier op Radio 1. En deze is dan uh, uit jouw platenkast. Ja. Circle J, uh, waarom heb je ze meegenomen? Nou, het zijn uh, heel erg leuke mensen en een heel erg leuke band. Live, uh, geweldig om te zien. En uh, we hebben veel met ze gespeeld. We hebben bijvoorbeeld samen met uh, Marianne en Jasper uh, de Keesband gedaan uh, voor Kees van Hond. Het uh, best bewaarde geheim van Lowlands. Inmiddels geloof ik al niet meer... Uh, maar vorig jaar hebben we nog met hun uh, op derde Keesdag gespeeld in Tivoli. Keesdag? En, uh, ja, Keesdag. Kees van Hond. Ken je het fenomeen Kees van Hond? Uh, nee. nee. <laughs> ik woon al een tijdje niet meer in Utrecht. Ligt dat daaraan of is dat, uh, nou, ben ik echt een beetje stom? Dat denk ik niet. Nou ja, zoals gezegd al. Uh, best bewaard geheim. Uh, ja, Hij sluit altijd lonend af. Ja. Uh, en... Um, ja, een feestelijke DJ-set. Ja. <laughs> Waarbij de palmbomen altijd door de lucht vliegen. Kijk. En, uh, maar wel, uh, hoe zegt hij het zelf? Uh, oh, iets met intellectuele onbenul of zoiets dergelijks. Ja, oh, Kul voor de intellectuele onbenul. Ja, zo... Kijk, <laughs> nou, mooie dat leus. Dat is toch een mooie, mooie, mooie goezien, leus. hele mooie leus. En, en wat nou. heeft daarna... Maar balance? we zijn muzikaal echt met hun verwant, vind ja. ik. Ja, zeker. En... Um, dus vandaar dat ik... Want de Circle J zeker... komt ook gewoon uit Utrecht. Die komt ook uit Utrecht, ja. Die komen ook uit Utrecht, ja. Want uh, zijn dat ook uh, aq bezoekers Of uh, dat, dat zou... niet zozeer? Ja, nou, ze spelen wel. Uh, ze hebben wel een paar keer in het AQ gespeeld. Maar dat is voor ons ook heel lang geleden dat we daar uh, kwamen. Dus ik zou het okay. niet weten. Oh, jullie uh, zijn geen, uh, nu niet meer uh, regelmatige bezoekers uh, van ACU? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee. Maar ze hebben ook uh, een akoestische set gespeeld op uh, onze CD-presentatieparty in Prium. Dus ja. zij zijn ook, uh, en ook bij, uh, bij de herdenking van Egbert hebben zij uh, gespeeld. Ja, ja dat, was, dat was in die houtzaagmolen hè, waar we het al eerder ja. over hadden. Ja, klopt. Ja. Ja. ja, want het was echt de bedoeling om daar even een uh, feestje van te maken. Nou, in ieder geval of in ieder geval een, uh, in, ja. in de geest van... Uh, ja, met veel muziek. En uh, kijk, je kan, uh, er zijn, is natuurlijk ook gehuild, maar uh, ja, het ja. hoort er allemaal bij. Ja, nogal wie dus. dus uh, ja, nou... Net het was moest mooi even dat zij erbij waren en dat ze gespeeld hebben. Precies. Daar ben ja. wij heel dankbaar voor. Nou, van de plaat Diggers. En die eerdere die hoorde in dit programma... Uh, was de... de ja, dat was meer een soort zeemans uh, ja, plaat. Vet menschest. Ja, klopt. Dat was hun eerste uh, werk. En dit is een EP'tje uit... Uh, vorig jaar. Vorig jaar, ja. ja. Ik heb hem ook al eens een keer ergens zien liggen. Dus ik, uh, nou, volgende keer neem ik hem mee. Ja. Uh, het volgende dat jij uh, heel graag uh, wil laten horen is van Patty Smith. Ja. Dat uh, het nummer heet uh, Free Money. Uh, echt jeugdsentiment. Dit is echt jeugdsentiment. Ja, ja. Dat is ongeveer het eerste wat ik echt goed vond als meisje. Groot voorbeeld Patty Smith. Dacht ik, ja, zou ik Hele... later ook worden. Toen dacht je van, ik wil later ook muziek maken. Of ja. maak je dat toen al? Nou, verder als les was ik, denk ik, nog niet gekomen. Oké. Okay. <laughs> Nou goed, uh, free money. Dat is altijd heel fijn natuurlijk. Gaat het nummer ook over dat er gratis geld wordt uitgedeeld of uh? geen idee. Geen idee. Nee, het gaat meer om de melodie. Uh. Ja, goed. Patty Smith met uh, Free Money. Win a lottery Scoop the pearls up from the sea Cash them in and buy you all the things you need Every night before I press my head Dollar bills, cause swirling in my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I dig that money. i'll buy you a jet plane babe get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and take you down deep where Living in a tiny private caves Crooked hands, digging up their graves Yeah, I've seen sheep of fools Sinking in the dunes As I dragged my coffin on a rope Them all look down at me But I got all the help I need Cause the last one Last one goes the hope Last one Last one goes there. hope Last one, last one goes the hope Last one, last one goes the hope Hey Romale, no pasaran Hey Chavale, no reedorian You see the thunderbird already starts to spin Hey Romale, no pasaran Hey Chavale, no Dorian. Hey venceremos. все равно мы победим Cause I've seen ship of fools Sinking in the dunes As I dragged my coffin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 one goes hope. Last, one. last one, goes hope. last one. last one goes the hope. Ja, in het Amerikaanse hoekje was dit Go, Go Bordello met Last One goes the hope. Ja, daar gaat de hoop dan hè? De hoop die dan uh, vervliegt in één keer. Precies. Ook deze voor Egbert? Ja. Toch stiekem? Jij, ja. Je, je merkt het op, hij werd opgezet. Oh ja, deze is ook voor Egbert. Ja. Dat nou. is toch wel veel. Maar uh, nou. dat was wat hij zei toen hij uh, vlak voordat hij doodging. Dus, oh echt? Uh, vandaar. Want ja. hij citeerde echt uit dit nummer? Ja, hij citeerde dit nummer. Ja. En toen was het voorbij, zei hij. Jeetje. Toen hij, ja, was, uh, toen hij de hoop uh, verloren was. Ja, uh, toen, toen de hoop uh, voorbij was. Ja. Ja. ja, dat zie je wel vaker gebeuren. Uh, inderdaad. Uh, aan het eind van een uh, proces dat je... Uh, ja, dan ja, als je de eenmaal de hoop kwijt bent, dan heb je ook geen baken meer. Nee. Dat is het een beetje. Ja. Ja. ja, en zo komen we bij Bomba Estereo. Precies. De Sterren. Anders. Nou ja, dat is mooi hè. Dat is nou weer mooi. Dus Estella, dat is toch. Uh, coma, oh nee, Estrella, dat is uh, Sterren. Nou ja, afijn. Het is in ieder geval Spaans denk ik dan. Ja. Fuego is het nummer, uh, dat nummer ja. dat je wil horen. Ja. Colombia komen ze. Colombia. Ja. Hetzelfde continent, maar uh, iets zuidelijker. Ja, precies. Iets warmer. Ja. Maar, om het zo maar eens even te, uh, te vragen. Hoe, uh, hoe ben je hen dan uh, tegen het lijf gelopen? Uh, via uh, Tommy, die uh, in de periode waar we het net over hadden, ook meegespeeld heeft in Calio. Met, op de mandoline En die is DJ. Ja. En uh, die heeft ons uh, eigenlijk uh, dit laten horen. Geweldige band. We hebben ze gezien op Havana in uh, Volgens mij twee jaar geleden of zo. Nijmegen. Ja. Het, uh, Vierdaagse Feesten. Ja, hartstikke leuke band. Geweldig nummer. Ja, leuk dat ze die ook uitnodigen dan uh, uit helemaal uit Colombia. Of waar ze toevallig een tour uh, op dat moment? Ik denk dat ze al in Europa waren. Ja, dat meestal wel natuurlijk ja. wel zo. Je gaat ze ja. natuurlijk niet speciaal laten nee, overvliegen. Nee, dat lijkt mij ook niet. nee Maar volgens wel maar, te gek. Leuk. Ja, groot in Colombia volgens mij. Hier volgens mij redelijk onbekend. Maar ja, ja, toevallig uh, heb ik hem er nog ergens liggen. Hij komt nog een keer voorbij in een ander programma, maar dan als Ramsplaat. Hij lag ergens voor een euro. Hmm. Ja, Schandalig natuurlijk. Niet slecht. Nee, nou ja, ja, of wel slecht natuurlijk, want dan is hij niet voor de normale prijs eruit gegaan. Maar goed, uh, het nummer... Voor jou voor... niet slecht dan? Nee, voor <laughs> mij is het dan uh, gewoon in mijn eigen belang, dan is het prima. Ja. Maar in het algemeen belang, nou ja goed, uh, de artiest heeft zijn geld ook gehad, denk ik dan. Dat mag je hopen. In ieder geval wel voor dit nummer, in ieder geval één nummer dan, voor en dat is nummer twee. Ah, ik denk die uh, Nijmegense Vierdaagse draait gelijk gewoon bij, denk ik dan. van Bomba Estella. Stereo. Stereo, Bomba Estereo en de plaat heet Estella. Ja, precies. Ja, precies. Si, si. Ja, en zo kwamen we een beetje in gesprek over het, uh, het Nederlandse volkklimaat. Van dit komt dan wel uit Colombia. Maar goed, uh, uh, want ik had toevallig ook in aanloop naar deze uitzending gelezen dat uh, de komende editie van volkhoed uh, niet uh, doorgaat. Het, uh, ja, het volkfestival van Nederland. Toch mm -hmm. een van de weinig echte, grotere festivals. In ieder geval bedoeld voor een grote publiek uh, van Nederland. Dat is mm. natuurlijk heel jammer. Ja, heel jammer. Ja, zeker. Het, het is We hebben er altijd met veel plezier gespeeld. Ja, want jullie, ik wou zeggen. Want jullie hebben daar ook uh, een aantal keer gespeeld. Ja. Uh, wat is dat toch met die Nederlandse uh, Volkcultuur? Want het lijkt wel alsof het hier niet, uh, niet echt... Uh, van de grond lijkt te komen. Ja, hij zegt, ik ben eigenlijk een paar jaar te laat begonnen. Want dat begon nu een beetje aan te trekken. Maar ja. Is er, ja, het, ja het, is, het is nu eigenlijk... Als je kijkt naar de muziek die... Uh, die uh... Nu populair is, die hebben duidelijk hun roots allemaal. Hè? Ik bedoel, de, de song van het jaar bij 3 voor 12, Ben Howard heeft ja. zijn Ze roots ook in de folkmuziek. Is ja. dus natuurlijk op het moment eh, Mumford en Sons uh, ook uh, duidelijke folkmuziek, eigenlijk uh, met ja, uh, banjo. Bagno. Precies. En, uh, maar ja, die komen allemaal uit het buitenland. Die komen niet uh, echt uit Nederland. Uh. Ja, maar dat heeft natuurlijk, de, denk ik wel met. Uh, met de cultuur hier in Nederland, ook in de kroegcultuur hier in Nederland te maken. Kijk, in, in Schotland en Ierland is, uh, is de pubcultuur waar muziek wordt gemaakt op zondagmiddag. Ja. Wat wij dan in de eerste pub in Utrecht uh, wel hebben gedaan op zondagavond. Ja, precies. Is hier eigenlijk niet. Je mag hier niet geen live muziek maken zomaar in een. Uh, in, in een, een kroeg. willekeurige kroeg. En terwijl dat. Ja, waar komt is... dat door? Dat door geluidsnormering of zo? Of uh, door Buma Stemra? Of wat is dat? Ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Terwijl uh, in de IJsse pub was het altijd erg populair en uh, ja. is het ontzettend leuk. Nou ja, zet een oh, artiest in een kroeg neer. Ja, vaak moet het dan wel gratis en zo. Maar goed, zet een artiest in een kroeg en je kroeg zit uh, vol. Ja. Eigenlijk. Ja. Zelfs in Nederland. Ja. ja, het, ja het, het valt me echt op, want als je dan naar... Uh, ik, ik ben in het verleden wel, naar vandaar ze het hier in, uh, in uh, dit stadje hier horen, uh, ben ik er wel eens naar van die volkbijeenkomsten geweest. En er, ja, er zit toch overwege toch een vrij grijs publiek alsof het een hele generatie overgeslagen heeft... en nu dan via het buitenland toch wel een beetje ne Nederland komt binnencijpelen. Maar... Ja, dat is, het Wat zal wel een imagoprobleem zijn, denk ik. Ja, ik, ik, ik draai. Maar hier... het, het, het is natuurlijk ook wel logisch als je folk bekijkt... in de zin van uh, uh, dat het vooral gespeeld wordt door instrumentalisten... en uh, uh, dat het geen, geen connectie meer maakt eigenlijk met popmuziek... Waar, waar, waar veel popmuziek meer over gaat. Dat is over ja. emotie... En, dat is in ieder geval iets wat ik interessant vind aan muziek. En de verhalen die verteld worden uiteindelijk ja, met muziek. Precies. Dat is wat ik interessant vind. Voor mij doet volkmuziek dat ook. Maar ik denk dat het imago anders is. Ja, als, het, als je uh, als je in Nederland gaat kijken naar de volksdansen, want daar worden dan nog vooral bij gespeeld. Met dansen en uh, dat je, je partner moet wisselen en dat soort dingen. En met een ja. trom. En, uh, en, en, en dat soort dingen. En, en als je het dan vergelijkt met bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar je in de jaren tachtig, jaren, nou ja, vooral de jaren gewoon echt, uh, echt singeltjes werden uitgegeven voor, voor de Britse jeugd. Ja. Zo, folk, folk music voor young young people. Weet je wel, nou gewoon, daar wordt het echt populair mee gehouden op de een of andere manier. Ja, maar daar is het natuurlijk, daar is het ook een levend onderdeel van, van, van bijvoorbeeld de kroeg, kroegcultuur. Dus ja. dat is. Nou, het is zo'n verschil, maar ook als je kroegen daar kijkt, daar zit ook veel meer van jong tot oud en heel veel verschillende achtergrond zit bij elkaar in de kroeg. Ja, en dan gaan ze zelf naar elkaar's muziek luisteren, want die barman die wil... Uh, precies. Ja, precies. En, en hier, als hier live de, muziek ook. Het is hier live. heb je dan, s'avonds heb, heb je dan wat ouder publiek en na twaalf na uur of zo, of één uur, ja, behalve dan in de grotere steden, maar dan heb je toch vaker meer de tieners en de ja. begin twintig... Wat er, wat er rond. Ja, ja het is, misschien het is dat het het ook veel, veel verzelder denk ik. Ja, zelfs in leeftijd. Ja, een soort, ja een leeftijd, maar en Demografische segregatie. Ja. En dan ook nog eens keer muziek. Uh... Ja, dat hoort daar dan heel erg bij, hè. Bij wat ja. voor muziek. Uh... Nou nee, ja, wie weet dat het nu terugkomt. Het is alleen jammer dat uh, als ze zeggen, volkhoes uh, zegt ook van nou, 2014 wil je in principe wel weer gewoon doorgaan. Ja, het is toch. Uh, ja, toch typisch eigenlijk, met al die singer songwriters... die er ook uh, sterk op leunen. Ja. Dat ja. dat in één keer... Uh, ja, het is, het is eigenlijk heel raar dat dat nu... In, dat juist ja. uitgerekt nu... Focus niet doorgaat. Maar dat heeft natuurlijk denk ik ook met bezuinigingen... en zo het... het strale... Lakker. klimaat voor cultuur te maken. Ja. Neem ik aan. Precies. Maar nou, ja, en hij had hij 1500 man van. was gewoon te weinig om op te draaien. Dat ja. was het ook. Ja. Hij wilde ja. eigenlijk meer richting ja. de 3000. Ja, en ja, dan ga je ergens over praten. dan kun je ook wat mensen aantrekken. Ja. En, en jullie worden natuurlijk ook steeds duurder, hè? Kaleo Gaio. Ja. <laughs> daar zal het inderdaad heel veel mee te maken hebben. Ja. Nou, nou, nou. <laughs> maar goed, er is muziek die je echt nog wil laten horen. Dus daar moeten we gauw mee doorgaan. Young Youngman's Choir uit ja. Scotland. Ja. En why is that? Nou, dat zijn ook vrienden van ons... Daar hebben ja. we ook uh, veel uh, mee gespeeld. Uh, uit dezelfde tijd eigenlijk als Apparatschik. Dus uh, die wilde ik per se ook laten horen. Ja, en het nummer dat je per se nog echt per se wil laten horen? <laughs> dat is. Uh, er staat ook een traditional. Raven's Yard, nummer 2. Raven's Yard, geschreven door Langmuir. Yes. Is dat toevallig een van de bandleden? Ja, dat is toevallig een van de bandleden. Ja, dat Daar geloof is... Ah, want die staat hier. Uh, hier heet hij gewoon Johnny Gator. Ja. ja, dat heb je met artiesten. Artiestennamen. Ja. Junkman's Choir. Oh, the cuckoo. She's a pretty bird. And she wars And she flies. And she never. We'll call the cuckoo? Who till the fourth day? Blah, En dat is Junkman's Choir, Junk Rock. Nou, dat is een mooie, mooie, mooie beschrijving van, uh, van muziek, maar zo heet het gewoon de plaat. De Cuckoo. Cuckoo. Cuckoo. Cuckoo. Nou nee, ja, in, in schots in ieder geval. Ja, hier hebben jullie ook dus veel mee, uh, ja. mee gespeeld. Ja, met uh, twee broertjes, uh, Davy en Steven, die uh, allebei in de band zitten. Die zijn ook veel bij ons uh, geweest en uh, komen uit een klein dorpje in Schotland en, uh, maar de trein niet stopt, zegt oh, ze ja? zelf altijd. Oh, nou ja, dat zegt al wat, hè? Ja. Goed. Veel bier meegedronken. Nee. Veel muziek Goed, mee gemaakt. Goed, maar Heel die leuk. komen dan ook bij jullie thuis slapen en dat soort... Uh... Ja, nou, dan is het inmiddels al wel weer een tijd geleden dat we ze gezien hebben. Maar uh, ja, de... wij zijn ook bij hun geweest. En, uh, ja. Ja, Heel leuk. Ja, leuk. Ja. ja, dat zijn de leuke momenten, denk ik. Dan Precies. gewoon lekker samen muziek maken. En ja. uh, daar zit je dan op de kop van een rijtje. Ja. Ja, dat is, dat is toch wel ideaal, hoor. God, wat een mooie... Mooi, Dat is mooi. geen slecht leven, nee. Nee, dat, het komt minder. Ja. Dat zeggen ze ook wel eens in uh, sommige dorpen. Uh, wat komt er nu? Wat? De boys. boys. Keep it simple. Ja, Bluegrass. Dat moet er ook wel even in. Ja, vind ik ook. Nee, als het toch al uitgebreid over de banjo hebben gehad. Precies, de banjo. Ja, die we nu missen. De ja. sound van de banjo. Maar goed, wie is van Keulen? Ik doe een nu ook om uh, om oh, te ja? spelen. Om, uh, ik heb uh, nu een paar nummers uh, die ik ook op banjo kan spelen. Want uh, ja, dat geluid van die banjo, dat kunnen we natuurlijk uh, ja. niet blijven missen. Dat is een dus geniaal um, geluid natuurlijk. Ja. Dus dat uh, doet dat altijd wel erg goed. Ja. Uh, welk nummer wil je horen van de Hackenslow Brawl? Uh, Dance uh, Round, was? nummer 1. Oh, gewoon uh, nummer 1. Precies. Het is ook een geweldige liveband trouwens, de Hack'n'Sull oh. Boys. Altijd gaan kijken als je ze een keer tegenkomt. Nou, gewoon binnenstappen, gewoon die koe gaan stappen. Wat Nou ja... Ja, misschien uh, gewoon een afterparty of zo. <laughs> De Hackers roses En dat moeten we heel snel afsluiten, want uh, het is alweer bijna zes uur. Ja, uh, promopraatje zullen we aan uh, beginnen. Want ondertussen zijn jullie... Wat zou jij toch doen? Oh, ja, jullie zijn natuurlijk druk aan het, uh, aan het schrijven van nieuw uh, materiaal... voor Precies. de nieuwe plaat die uh, volgend jaar uitkomt. Ja, volgend jaar. Ja, net natuurlijk Goed die, streven. Ja, uh, waarvan het nieuwe materiaal nu al gedown te loaden is van jullie site. Gratis. Precies. Ga zo. De eerste single. Ja. Ga zo door. Ja. En uh, wat, wat komt er nu nog? Nou, dat is natuurlijk 16 januari. Uh, met uh, Chase de Do Sudaka. Dat hebben we al eerder gehoord. Precies, in Tivoli de Helling. 19 januari. Schipluiden. Ja, cultroyaal. En natuurlijk, last but not least. En uh, zeker niet last, trouwens, maar... 26 uh, januari in Mez Breda. Precies. Goed gezegd, toch? Dat is ja. zo. Nou, alle informatie kan je natuurlijk vinden op... Onze site www.kaliogayo.nl En natuurlijk uh, op, uh, in de lokale festivalagenda. Uh, dankjewel voor de komst. Ik Graag vond het gedaan. heel gezellig. Ja, het en, is uh, leuk om te doen. Nou, ik zie je nog een keer uh, als jullie in uh, Zwart spelen of uh, ergens in Utrecht of zo. Kom zeker een keer kijken. Vooral doen. Goed zo. Nou, volgende uur is... Uh, Niemand minder dan Rasterbarij hier uh, aanwezig om de beste uh, ja, reggae en natuurlijk dub uh, te spelen. En volgende week is hier te gast niemand minder dan Kato van Dijk van The Soldiers. Fijne avond tjewel.